Albert West is overleden. Hij lag sinds vorige week op de intensive care in het ziekenhuis na een fietsongeluk. De zanger uit Rosmalen werd vooral bekend met covers van ballads uit de jaren 60, zoals Tell Laura I Love Her en Is This The Way To Amarillo. De zanger raakte een paar jaar geleden grotendeels verlamd, waardoor hij zijn carrière moest beëindigen. Albert West is 65 jaar geworden. Dan het weer. De zon schijnt volop. Het is 19 tot 23 graden. Op de strand is het een graad of 15. Morgen vrij zondag, maar in het westen ook enkele wolken. Het wordt zeer warm. 27 tot 32 graden. S'avonds trekken buien met onweer, hagel en windstoten over het land. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 5 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen 8. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere 3 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en de Brug over het zijkanaal C 10 kilometer na een ongeluk. Met een auto en een motorrijder. De rechte rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam... Tussen Osdorp en Knoopendwatergraasmeer 11 kilometer richting Zaanstad. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Afritberg en Roderijs 4 kilometer. Daar staan de kapotte auto op de rijstrook. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 10 kilometer. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja!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 Ik lijk wel, ik lijk ik lijk ik krijg, wel, ik lijk wel, ik lijk wel, ik lijk wel, ik wel, Plus jamais, où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais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 Du premier rendez-vous Que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais Que j'y retournerai un jour Capri oh c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri oh c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Oh Capri, oh c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Live entertainment bij Holland Casino met Jazz in the City op zondag 7 juni. Geniet van een heerlijke klanken van Jazz in the City op zondagmiddag bij het Holland Casino Zandvoort.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 Jack Jazzy Lounge Club, Café Neuf, Zandvoort, vrijdag 5 juni, aanvang om 9 uur s'avonds. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Tijdens de Jazz Lounge Club en Jam Session... treden er elke keer weer verschillende artiesten op... in het altijd gezellige Art Deco Crant Café en Restaurant Café Neuf. Vooraf of tijdens het optreden heerlijk eten. Alles is mogelijk. Meer informatie, Café Nuf, Krancafé en Restaurant, Haltestraat 25. Telefoonnummer 023 5713722. En e-mailadres is café at cafeneuf U sluit een heerlijke dag in de zon af met een barbecue op het strand. Gezellig eten met de voeten in het zand en de ondergaande zon op de achtergrond. Een ideaal einde van een ideale dag. Dat is natuurlijk mogelijk bij verschillende strandpaviljoens, maar u kunt het ook op sommige plekken zelf doen. Op de website van VVV Zandvoort leest u alle regels over barbecueën op het strand, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.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 Rockefeller Rockefeller ...van alle gebeurtenissen op het, op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Benelux Open Races op zaterdag 6 juni. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende race series ...op circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige volkwagenkevers... ...uit de VW Fun Cup. De VW Fun Cup bestaat uit verschillende wedstrijden op circuits... ...in België, Frankrijk en zelfs in Engeland.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 Do, I would never weerbericht. De zon schijnt volop en er staat weinig wind en de temperaturen liggen tussen de 19 en de 24 graden. Morgen wordt het lokaal tropisch warm. Maar kan de dag worden afgesloten met enkele stevige buien, onweer en windstoten. Afgelopen nacht heeft het op verschillende plaatsen aan de grond gevroren... en kwam er tot vroeg in de ochtend mist en nevel voor. Maar de zon schijnt nu volop. Er staat weinig wind en de temperaturen liggen tussen de 19 en de 24 graden. Morgen wordt het lokaal tropisch warm, maar kan de dag worden afgesloten met enkele stevige buien, onweer en windstoten. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Warme lucht stroomt vanuit het zuiden het land binnen, waardoor het niet zo sterk afkoelt als afgelopen nacht. De minima liggen tussen de 10 en de 15 graden. Vrijdag wordt het warmste dag van het jaar, tot nu toe, met voor het eerst lokaal tropische temperaturen. Op de Wadden kunnen zomerse waarden van 25 graden worden bereikt. Maar in het zuiden en het oosten gaat de temperatuur helemaal los, met maxima van 30 tot 32 graden. Daarbij waait het matig uit het zuiden. In de ochtend en grote deel van de middag schijnt de zon slechts door wat sluierbewolking heen. In de loop van de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker... en tegen de avond neemt er vanuit het westen de kans op stevige buien toe. Bij de buien is de kans op onweer, hagel en windstoten. Zaterdag wordt de tropische lucht verdreven. Overdag is eerst nog kans op pittige regen- en onweersbuien... maar gedurende de dag neemt de neerslachtactiviteit sterk af... en komt vanuit het westen de zon er meer en meer aan te pas. De maxima variëren tussen de 18 graden in de kop van Noord-Holland en 24 in Limburg. Komt de zon eerder, dan kan het wat warmer worden. Maar blijven de buien langer hangen, dan blijft het wat frisser. Vanaf zondag is het overwegend droog. Zomerweer met flinke zonnige perioden en soms ook wat wolkenvelden. De windrichting is onzeker en bepalend voor de temperatuur. Bij een noordwestelijke wind wordt het gemiddeld slechts een graad of 18. Bij de wind uit het noordoosten, dan wordt het ruim twintig graden Welkom in het nieuwe gemeentehuis van Bloemendaal. U kunt vanaf 2 juni alle gemeentelijke diensten... terecht in het nieuwe gemeentehuis aan de weg 158 in Overveen. De reguliere openingstijden zijn verruimd. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 30 tot 5 uur middags. Op de donderdagavond is er een avondopenstelling tot 8 uur. Voor burgerzaken kunt u ook terecht aan de Bennebroekerlaan 5 in Bennebroek. De reguliere openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30. Op 4 juni is de Milieustraat gesloten vanwege de verwijdering van het nood noodkantoorgebouw van de gemeentewerf. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Well, my daddy left home when I was three And he didn't leave much to Ma and me Just this old guitar and an empty bottle of booze Now I don't blame him cause he run and hit But the meanest thing that he ever did Was before he left He went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from a lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue.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 He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, because I'm the s*** that named you Sue.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 Waarom hebben apen nooit leren praten? Dat heeft te maken met hun lichaamsbouw. Het hoofd van de apen zit hoger in hun keel. Daardoor hebben ze minder controle over hun tong... die ook nog eens platter en minder bewegelijk is dan bij mensen. Verder hebben apen een keelzak. Een met vlucht gevulde holte die aan de spraakkanaal vastzit. De stem van apen klinkt dankzij dit orgaan luid en indrukwekkend. Uit wetenschappelijke computermodellen blijkt dat het bijna onmogelijk is om spaakkanker uit te stoten met een keelzak. Toch doen mensen regelmatig een poging om de dieren taal bij te brengen. Zo leerden Amerikaanse wetenschappers aan de Emory Universiteit in Atlanta in de jaren tachtig de Bono Bono praten door het dier met symbolen van verschillende woorden te laten wijzen. De aap leerde uiteindelijk de betekenis van 200 symbolen. Maar het lukte niet, het dier nooit om deze woorden op eigen kracht te combineren tot zinnen. Wetenschappers gaan er daarom van uit dat ook de hersenen van apen niet geschikt zijn om taal te leren en spraak ook aan te leren. Ramblin Rose, ramblin One more time, everybody, now...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 De inschrijving voor de eerste markt van het nieuwe seizoen is nu geopend. De organisatie strost op het feit dat er goede gesprekken zijn geweest met de gemeente. Uit deze gesprekken is voortgekomen dat de markten vanaf 10 mei tot en met 4 oktober... dit jaar weer allemaal plaats zullen vinden op het Zandvoortse Gasthuisplein. Het gezellige plein zal net als altijd volstaan met auto's vol tweedehands artikelen. De exacte data voor de Jutters kofferbakmarkt in 2015 zijn 6 juni, 12 juli, 2 augustus, 13 september en 4 oktober. Wilt u ook uw spullen verkopen op de Jutters kofferbakmarkt? Dan kunt u een plek reserveren voor 12,50 via wwwonair events of telefoonnummer 06-194-27-070. Tevens kunnen er inschrijfformulieren gehaald worden bij het Wapen van Zandvoort. Op het gathuisplein nummer 10 in Zandvoort. Daar kunt u dan ook direct betalen. Voor bezoekers is de entree tot het Jutters Kofferbakmarkt gratis. En het is middags om 4 uur afgelopen.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 concert met Siska Mertens en Earl Christi in Kasteel Keukenhof. Zondag 7 juni. Een barokluid is niet vaak te horen. De combinatie van twee barokluiden nog veel minder. Earl Christi en Siska Mertens spelen op 7 juni in Kasteel Keukenhof... een bijzonder programma voor twee luiden. Met muziek uit de 18e eeuw van Adam Valkenhagen... Friedrich Kleinknecht, Jochem Bernard Hagen... Johan Adolf Hasse en Willem de Fresh. Daar komt deze muziek beter tot zijn recht dan in de blauwe salon van het kasteel. Wij nodigen u daarom graag uit. In het weekend van 4 tot 7 juni is ook de jaarlijkse pioenshow op het lang goed... en een mooie gelegenheid om het concert te combineren met een bezoek aan de show. En misschien met koffie en of lunch in het restaurant. Aanvang van het concert is 11 uur s'morgens. Het kasteel is open van kwart over 10 en de kaarten kosten 12,50. De vriendenpas 10 euro, jongeren tot en met 16 jaar 7,50. Verkrijgbaar bij VVV te Lissen. Reserveren via telefoonnummer 0252 7506 90 of het e-mailadres kasteelcultureel.nl Oh, mm -hmm. Het verkopen aan de deur of op straat is in heemsteden voortaan een vergunning van de gemeente nodig. Hetzelfde geldt voor het verwerven van donateurs voor een goed doel. Daarnaast komen er sluitingstijden voor terrassen. Dezelfde sluitingstijden gaan gelden voor incidentele feesten in restaurants, cafés en sportclubs. Daar zijn de grootste wijzigingen in het nieuwe algemene plaatselijke verordening. Met de wijziging wil het college van BMW overlast beperken. Daarnaast wordt daarmee gevolg gegeven aan de motie geen geleur aan de deur, die in november door de Raad werd aangenomen. De commissie Middelen bespreekt op woensdag 10 juni het voorstel van BMW om de APV aan te passen. Voor collecteren is in Heemstede een vergunning nodig, maar voor venten en voor werving van donateurs geldt dat niet. Bij Venten gaat het om verkoop op straat of aan de deur. Bijvoorbeeld de verkoop van abonnementen op kranten of tijdschriften of verkoop van stroopwafels voor leerlingen van de Koksopleiding. Het werven van donateurs is in feite een vorm van collecteren en wordt daar in de nieuwe APV mee gelijkgesteld. You can Shoes fire, you put on your shoes and burn. If you get burned, my love, that's exactly how learn. you learn. Bring on the day.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 Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag. Tot zover het ritme van ZFN.